Vooral in Griekenland en Ierland beroofden meer mensen zich van het leven. Het aantal verkeersdoden daalde juist, volgens de onderzoekers komt dat... omdat in economisch mindere tijden mensen minder gebruik maken van de auto. In de Amerikaanse staat Michigan heeft de politie een huis omsingeld... waarin een man zich heeft verschanst die zeven mensen zou hebben doodgeschoten. De lijken werden gevonden in twee huizen in Grand Rapids. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen. De politie startte een klopjacht naar de vermoedelijke dader. Tijdens de achtervolging schoten 34-jarige verdachten nog twee mensen neer. Ze zijn niet ernstig gewond geraakt. De verdachte zat eerder in de gevangenis voor onder meer inbraak en een geweldsdelict. De Amerikaanse investeerder Warren Buffett heeft bijna 1,8 miljard dollar gedoneerd aan het goede doel. Het meeste geld, zo'n 1,5 miljard, ging naar het liefdadigheidsfonds van Microsoft-oprichter Bill Gates. De 80-jarige Buffett is een van de rijkste mensen ter wereld. Het zakenblad Forbes schat zijn vermogen op 50 miljard dollar. In 2006 besloot de Amerikaanse zakenman om 99% van zijn vermogen weg te geven aan goede doelen. Sindsdien schenkt Buffett ieder jaar een gedeelte van zijn vermogen. Dat het weer nog vannacht buien, vooral in de westelijke helft van het land. Het wordt een graad of 13, overdag ook buien. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Zuster, Astrid de Jong. Is het waar dat donkere mensen sneller groeien als ze fitness beoefenen... dan mensen met een lichtere huidskleur? 0800 1121 als je een antwoord weet. Of nachtzuster, apenstaatje omropmax.nl als je wil mailen. Twitteren kan via Nachtzuster en dan een apenstaartje ervoor. En je kunt altijd mee chatten tijdens dit programma via www.nachtzuster.net. Maar bellen is het leukste. En je mag ook bellen als je weet of er nog pakjes van tien sigaretten worden verkocht. Zijn ze verboden? Zijn ze verdwenen? Waarom was dat? Gerard wil het heel graag weten. Dus geef het even door als je wil. Um, eens even kijken, volgens mij. Zijn ze dat zo eigenlijk wel? Ja, Gert-Jan belde dus over het uh, Apple-logo... Die wil heel graag weten um, wat het verhaal erachter is. Hij kent de verhalen, hij heeft ook de verhalen gedaan. Maar hij wil heel graag weten of bijvoorbeeld uh, de appel in het verhaal van Adam en Eva ook nog een rol speelt uh, in dit, uh, dit logo. Nou, we hebben net Henk al even over gehoord, over uh, die allereerste Apple-presentatie in 1984. En natuurlijk dat verhaal van de Beatles. En dat is een mooie reden om ze weer eens te draaien.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 Heel. Nou, Dat waren ze zeker niet bij Apple, want uh, sinds de komst van dat logo is het uh, nogal alle kanten op gegroeid. Maar de Beatles, altijd leuk om weer eens te horen. 0800 1121, dat is het nummer hier van de wachtkamer van de nachtzuster. Bel maar alsjeblieft. Martin? Ja, goedenacht, Astrid. Hallo? Ik heb nog een uh, antwoord op een uh, vraag die een postje open stond over uh, sigarettenpakjes. Ja, oh fijn, ja. Uh, die ook beantwoord. <laughs> ja, ik zat te wachten, ik denk misschien dat er een ander, uh, ik denk maar nou, als er niemand belt, dan ja. moet ik toch even... Uh, als iedereen melden. gaat zitten wachten? Ja, nou ja, want ik weet het wel. En, ja. uh, het is inderdaad wat die meneer zei, uh, Gerard heeft het geloof, dat het verboden uh, is door de regering zelf om die inhoud uh, geen uh, tien sigaretten meer in een pakje te doen. Dat was uh, heel simpel, omdat er, uh, dat stimuleert natuurlijk het uh, roken onder jongeren. Er uh, werden heel veel uh, door jongeren aangeschaft, die pakjes. En dat was eigenlijk een heel mooi pakje om uh, uh, voor, voor weinig te kopen, zal ik maar zeggen. Voor de helft van de prijs. Oh, een goedkoop te, te ja. roken eens een keer te proberen. Ja. Ja, ja, ja, precies. Of je hebt niet zoveel geld, nou, dan haal je makkelijk zo'n tien uh, stuks uh, pakje. En dat hebben ze toen uh, ja, gewoon verboden. En ook geloof ik, uh, sigaretten werden vroeger ook nog wel op evenementen per stuk aangeboden. En dan kreeg een kokertje met één sigaret of twee sigaretten. Dat mag ook niet meer. Sigaretten mm. moeten altijd uh, maximaal uh, ja, 19, 20 sigaretten zitten er meestal inderdaad in. Oh. Oh. Oh, vrij simpel. ja simpel nou, maar toch fijn. wel uh, opmerkelijk dat inderdaad dat wel uh, toen inderdaad uh, niet meer uit de handel genomen is dat was wel inderdaad uh, door de regering uh, besloten toen ja nou, dat dat heb je kort maar krachtig eventjes goed toegelicht. Dat ja, had je eerder ja. moeten doen. Ja, ik denk, wacht even, hou de spanning erin. Als dus ja, echt precies. niemand weet dan... Uh, <laughs> nou. Maar ik, heb het inderdaad, ik rookte ze zelf ook toen het uit die pakjes. Uh, ja, ik heb het eens doorgevraagd over toen, op het moment dat ze eruit de handel gingen. Want ik vond ze zelf ook wel handig. Maar, goed. maar die theorie die slaat volgens mij nergens op. Rookte jij toen minder dan dat je nu doet? Nee, ik hoop sowieso dat... dat uh, de mensen die op het moment nog wel roken, uh, verstokte rokers zijn en dat het eerder de aanwas is, die, uh, die ze willen verminderen, zogezegd. Dus de mensen die erbij komen met roken. Dus, maar inderdaad, nee, nee als je, uh, ja, ja, kijk, het is altijd zo, als je drie koekjes in de koektrommel hebt, dan eet je er maar drie natuurlijk. Dus, ja, en als je er ja. tien hebt, dan, uh, dan ben je wel geneigd om misschien wat meer erop te gaan uh, met roken dan althans zo, weet je wel. Ja. Dus, wat je in huis hebt, dat, uh, dat is voor rokers vaak wel, uh, uh, ja... Dat mag ook op. Ja, maar ik begrijp wat die man zijn woorden. Ja, voor mij is het ook wel handig als, als je toch al rookt, dan is het wel handig. Misschien af ja. en toe is, uh, tien sigaretten in huis. Ja, ik heb dat... wel, mijn vriendin ja. die probeert te stoppen met roken. Mm -hmm. En uh, dan zeg ik wel eens tegen haar, nou geef mij hier dat pakje. Ja. En dan, ja. dan, dan denkt ze, nee, nee, nee, nee. Zegt nee, nee. Ja, dan nee. krijgt de gemiddeld rokige zenuwachtig. Ja, dan, precies. Dat, uh, ja, je ja, krijgt dan rode vlekken. Maar misschien dat het makkelijker zou zijn als er maar tien in zaten. Ja, nou ja, dat is wel zo. In die zin van, uh, je hebt er maar tien in huis, dat is een mooi aantal per dag. Dan gaan mensen dat als dagaantal een beetje houden. Hè? En je hebt ook mensen die gerust uh, één pakje gewoon per dag roken. Yeah. Op, dat, dat, dat is een beetje een psychologie. Als je er dan nog twee in een pakje hebt zitten, dan heb je zoiets van, nou, oh, dan roken we het pakje ook nog een yeah, weg, Of iets, zoiets. Ik bedoel, het is bij mij niet zo het geval, hoor, want ik ben niet zo, zo de hele dag door uh, meer een gelegenheidsroker, in die zin. Maar ik, kan, ik weet dat uh, voor, van mensen die, dat, uh, die veel roken, inderdaad. Dat, uh, ik begrijp, die man die die zouden wel, het is voor die die die vond het jammer dat ze weg waren, dus er is wel markt voor hem, maar. Maar het is ja. natuurlijk niet heel ingewikkeld om gewoon steeds als je een pakje van twintig sigaretten hebt, dan gewoon tien ergens op een plank te leggen. Ja, ja, nou, dat werkt ook niet zo, denk nee, hè? Ja, ik. Ja, ik heb ook geen recht van spreken. Ik heb er nog nooit een gerookt. Oh, dus ja, nee, nooit een. nee nou, ja, nou, wel op de middel middelbare school eentje geprobeerd. Nou maar... ja, ja, goed. Voor de gemiddelde mensen is het ongezond, zullen we maar zeggen. Ja, ik moet er nog wel eens van hoesten. Ja, nou ja, oké. Ik bedoel, dat zat ik ook nog van. Ik wil geen reclame of zoiets van maken. Maar uh, ja, wat ik zeg, het is... Het is uh, ja, dat hoort. Er, ik, ik, ik, ik, ik heb er meestal niet te veel woorden over, over dat onderwerp. Ik doe het nou helemaal en ik haal er ook maar niet te veel over in mijn hoofd. Nee, ik heb het ook het idee uh, van ja, als je echt wil, kan je er wel mee stoppen. Daar denk ik dan voor mezelf ook heel makkelijk over. Uh, misschien, weer, van, uh, nou, misschien moet je het een keer proberen. Nou, ik heb het ook wel gedaan hoor. Ik kan, kan nee, maar dat, poos, uh, nee, nee, nee, nee, nee, gewoon, nee Martin, dat dit. telt niet. Ik, mensen die zeggen ik ben wel eens gestopt, die zijn dus niet gestopt. Nou, dat weet ik, niet, weet ik niet. Het ligt toch gewoon een beetje in je hoofd ook. Van, er nee. zijn zoveel dingen in de wereld die je weer op de plek van, van dat kan zetten, zogezegd. Ja, ik weet niet, ik vind het woord verslaafd ook in die zin altijd wel een beetje zwaar uh, is aangelegd hoor. Als jij uh, in je hoofd... Uh, maar ja, goed, het, nou, ik wil het ook niet bagatelliseren. Het is natuurlijk, er zit een stof in die, uh, die in je lichaam heel, uh, heel zwaar werkt. En dat is dan voor, de, voor heel veel mensen... Uh, dat ze dat niet meer kunnen stoppen. Maar het is wel fijn natuurlijk als er morgen geen sigaretten meer te krijgen zijn. Yeah. Dan zijn ze er ook niet meer. En dan, dan zou je even de na-effect hebben. En dat heb ik bij mezelf altijd van. Ik kan mezelf heel goed er... Uh, ja, ik kan die stop erop zetten. Je moet ze gewoon uh, dan niet kopen. En niet, uh, uh, uh, niet, dat niet gebruiken. En dat is nou voor heel veel mensen natuurlijk die roken heel veel moeilijk. Die gaan dan onbewust wel naar de winkel. En gaan aansteken, weer een huis halen. En gaan weer... Uh, maar als je eenmaal de knop hebt van... Uh, ja, ik haal die in huis, dan is het er ook niet zo. En dat, dat heb ik ook met een heleboel andere dingen. Zoals lekker eten of... Uh, je kan uh, mee, mee, het huis wel helemaal vol uh, brengen met allerlei leuks. Nee, maar ik vind <laughs> roken. Halen, roken om, uh. Ik blijf roken, blijf ik... ja, ik, ik, ieder, uh, ieder zijn ding hoor. Maar ik blijf het zo een verschrikkelijk rare gewoonte vinden... om iets te doen wat schade toebrengt aan andere mensen... Ja, goed, dat is autorijden natuurlijk ook. Maar ja, dat is wel een discussiepunt. Het is wel van deze tijd natuurlijk om helemaal tegen ja. roken te zijn. Dat, is, dat vind ik wel. een zo modern ben ik dan ook. Ik vind, uh, daar ga ik wel in mee. Maar uiteindelijk is er ook uh, ja, iets wat we al... Uh, als mensen het natuurlijk altijd wel ergens om ons heen hebben hangen, we houden ook niet meer van kaarsen, het lief heel veel mensen, het is wel wat, vroeger waren de, de ruimtes natuurlijk over het algemeen wat rokeriger en, ja. en, en, en een kroeg waar niet gerookt wordt ruikt ook niet zo fris. dus ik bedoel, het is ook, eigenlijk komt van de indianen, het werd gebruikt om de hut te, te reinigen. Ik zat trouwens nog wel met het iets heel anders, even tussendoor, van die pijpen vredespijp zat ik aan te denken toen je begon over uh, uh, zand erover. Maar dat was weer mijn uh, interpretatie over de, die uitdrukking. Vroeger hadden we de vredespijp begraven. Ik denk, nou, misschien kwam het nog van de Indianen, maar ja. <laughs> dat was weer wat anders. ja, ja. ja. Maar Goed. Daar, kwam het, daar komt de uh, roken trouwens wel vandaan. Uh, de, de tabaksplant ja. komt uit de Indianenwereld. Dat, uh... Het reinigen. Nou, dat is toch ja, wel bizar. Ja, die roken ja. wordt ook gebruikt. In die ja. De, de, maar goed, ja, ja, Het blijft ongezond. Laten we het daar maar al houden. Maar ja. ik denk dat je van een auto, uh, langs een autoweg uh, wandelen of fietsen... Uh, net zo hard kanker, uh, als uh, je dan toch het hoogste woord. Nee, <laughs> ja, maar dan, we, dan we, we blijft het krijgen. natuurlijk. Het blijft natuurlijk, en het, dat is oh. zo bizar... dat je, je kunt met rokers zoveel discussies voeren... Maar het is natuurlijk geen enkel argument om te zeggen van... ja, ik doe inderdaad iets waar je kanker van kunt krijgen... maar ja, andere mensen doen ook iets waar je kanker van kunt krijgen. Nee, de hele wereld zit vol met schadelijke stoffen... en ik denk dat je inderdaad rekening moet houden met anderen. En ik vind die, die uh, wat schonere ruimtes vind ik, uh, ook wel heerlijk. Hoor. Nou, dat, Op dat is lekker. De... Ja, ik door... zat laatst te eten ergens. Ik dacht, wat is het toch heerlijk dat hier niet meer gerookt mag worden. Ja, in een vind restaurant ik vind ik het eigenlijk heel, heel gebruikelijk. Ja. In een kroeg kan ik nog zeggen van, nou, doe dan een gedeelte waar het dan een beetje gezellig is. Ja. Waar het nee, gezellig dan. is? Ja, <laughs> ik, vind, ik vind het toch roken, vind ik wel iets... Wat je, eigenlijk, ja, het zou mooi zijn als je het helemaal te uitbannen, misschien ook wel. Maar, maar ja, het zal toch al wel een beetje bij voor een baalde, uh, mensen wel... Uh, het zou ook lelijk zijn dat je de, de roker echt helemaal uitsluit, uh, maar zeggen. ook weer nou, in de kroeg. Dan wordt het ook denk ik een de boel. Maar ja. ik, vind wel, ik vind wel, er zou wel gewoon een soort uh, nationale appelverslaving of zo moeten komen. Appel, ja, ja, ik, want ik hier mis, over, ja. Ik mis gewoon, nou ja, nee, dat, is, dat heeft niks met de computer te maken, maar ik, ik mis gewoon wel dat moment. Want ja, ik ga wel eens met collega's mee, je moet tegenwoordig moet je in zo'n bushokje gaan roken... Ja, en dan ja, ga ik ja. met collega's ga ik buiten, buiten bij het bushoekje staan. Want ik vind het heel smerig om in het buszakje te staan. Maar daarnaast er, om gewoon even gezellig te kletsen. Even tijd van je werk af te nemen om even gezellig te kletsen. Dus als het roken niet meer er is, dan heb je dat ook niet meer. Dus moet gewoon dan, een, dan zeg je in plaats van ga je mee roken, zeg je dan, ga je even mee een appel eten. Appeltje eten, ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja ik zie je al helemaal niet meer. Uh, niks meer kletsen. Een worteltje, ga je mee een wortel of? roken. Ja, ja, daar, ja. Daar, ja. Ja, daar kun je ook weer verslaafd van raken. Hè? Ik hoorde aan melk zitten allemaal stoffen in die uiteindelijk ook uh, verslavend zijn, als je het goed gaat bekijken. En melk is eigenlijk een stof die uh, mensen eigenlijk helemaal uh, niet horen te drinken na een bepaalde leeftijd meer. Nou, heel oh. Nederland drinkt uh, heel veel yeah. zuivel. Waarom? Omdat zuivel een zeer verslavende stof is. Moet je maar eens over doorlezen. Ja, als je goed kan bekijken is natuurlijk verslaving en gewoontegedrag. En, en uh, is soms heel moeilijk te zijn. Soms is het aan te duiden naar stofjes. Of, ja, uh, maar waar, ik geloof waar... wel echt dat ik van de ene op de andere dag kan stoppen met melk. Uh, uh, goede... Ja, melk. Dat uh, kan ik wel. Uh, nou, probeer het maar. Het valt nog vies tegen. Na een maand ga jij echt naar de yoghurtjes kijken. Alsof je er een enorme behoefte aan hebt. Nee, nou, dat geloof ik niet. Nou ja, ik goed, vraag dat me wel. En mensen gezond een beetje verschil zijn hoe je het gewend bent met de gemiddelde mens, die uh, en trouwens ook weer de westerse mens hoor, want wij zijn enorme zuivolle uh, gebruikers. Ja. Maar in feite, ik weet niet precies welke stoffen daar veranderen. Ik heb er laatst een artikeltje over gelezen. Over uh, dat ga ik zien ook over Er uh, was iemand uh, die was verslavingdeskundige. die noemde dat uh, ook als voorbeeld van. meer als voorbeeld van, hé. Hey, hoe moet je dat zien? Hè? Bepaalde dingen zijn mensen gewoon aan. Uh, zijn ze zo aan gewend. en uh, zien ze daardoor helemaal niet meer als een, uh, een, een gevaarlijke stof in die zin. Maar in feite is melk heel ongezond voor een volwassen mens. Is waar? Ja, Nederlanders Nederland is de botontkalking en dat uh, ontstaat juist door het, uh, te veel aan zuivel. Wow. Uh, gek genoeg denken aan heel veel mensen dat uh, de melk heel gezond is voor je lichaam. Ja. Maar als volwassene heb je eigenlijk veel minder uh, zuivel nodig als dat de gemiddelde Nederlander nuttigt. Omdat er ook heel veel zuren in melken zitten, is het ook uh, juist op langere, uh, langere tijd uh, mede verantwoordelijk voor de hoge botontkalking hier in Nederland. Nou. Maar dat ja, er zijn allemaal dingen. <hoe>, hoe komen we erop? Maar meer om aan te geven van kijk, uiteindelijk is melk ook een stof die in de natuur natuurlijk door jonge dieren altijd wordt genuttigd. En eh, wij drinken eigenlijk de melk van de... Er zijn mensen die helemaal geen melk drinken uit principe gewoon omdat ja. ze dat eh, in de volksmond wordt ook wel gezegd melk is voor kalfjes of voor. Ja. Ja. In feite is het een raar product waar wij enorm van afhankelijk zijn. Zouden we allemaal moedermelk moeten drinken? Ja, terwijl het uiteindelijk niet zo gezond voor ons is. Dus, maar ja, zoals wel een heleboel dingen. Ik eet ja. biologisch. Ik raad het meer mensen aan om gezond te eten. Ja. Is, het, is het misschien verslavend om heel ongezond te eten? Ja, ja dat, dat, dat zeker. Want ja. doe maar, probeer maar eens bij mensen zo gek te krijgen dat ze geen suiker meer in de koffie doen. Ja, wel ja, voilà, wel ja. suiker. Dat is een van de grootste boosdoeners ja. van altijd. Ja, ja. Ja. Zo zijn er natuurlijk een allemaal stoffen dus te noemen. Goede goede, goede melkchocola van kwaliteit is verslavend. Nou, dus zeker weten. Ja. ja, dus ik bedoel, kijk, en dan kan je nog zeggen van joh, goh, ja, dat in het begin van het programma een beetje overblouwen en alles. Dat is ook zoiets van bepaalde kruiden die uh, worden ook gerookt door bepaalde mensen. Ja, kan je ook nog voor zeggen van, uh, is dat nou zo, uh, zo enorm? Uh, ik ben blij dat we in Nederland in die zin leven, uh, waarin het nog een beetje als, als normaal beschouwd wordt. Ik bedoel, uh, er zijn regels omtrent het, uh, dat spul. Maar er zijn ook landen waar ze natuurlijk uh, waar je de, de, de, de gevangenis voor in draaien omdat je een, een bepaald kruid nuttig. wat in de wetenschap eigenlijk al lang bewezen is. helemaal niet zo enorm gevaarlijk is. Het is, het is alleen de, de belangen die er misschien omheen altijd geweest zijn. die gevaar, de mens gevaarlijk maken. Het geld wat ermee te verdienen valt... Maar het kruid op zich. En, en wou misschien nog. Nou, we toch over. Die, de, de kleine aanvulling van. die had het over de sterkte van cannabis. Hè? In Nederland, dat hoor je de laatste tijd heel veel. Dat het zo'n sterke plant geworden is. Ik kan wel zeggen, je hebt altijd nog de keuze in Nederland. Er zijn ook hele minder sterke wiet's te, te krijgen. Uh, het is niet zo dat alle, alle uh, uh, hennep die je kan kopen uh, heel sterk is. Dat is een keuze, net zoals dat je whisky en bier hebt bij zo'n spreken. Ja. Ik ken mensen die altijd heel lichte wiet roken. Die, die, die, die raken die zware soorten niet eens aan. Maar het is wel dat de jeugd nou net misschien uh, voor die, uh, die zware een poos gaat... Waardoor dat, dat allemaal wat meer in de op de voorgrond geraakt. Maar ik ken mensen die, die buitenwiet roken. En dat is van zeer lichte kwaliteit nog altijd. Te vergelijken met dat spul wat in de hippie tijd werd gerookt. Ja. Maar, en er en zijn Martin? bepaalde soorten zijn enorm doorgekweekt. Ja. Ja, want zo kun, volgens mij kunnen we uren doorpraten. Ja, Ondertussen allee. krijg ik een mailtje van Lars, die, uh, die uh, mailt vanuit Suriname, waar uh, sigaretten ja. nog per, per stuk te krijgen zijn. Ja, dat zal dan. Ja, ja, ja, daar is dat wat minder door de overheid. Wat leuk trouwens, ja, Suriname. Ja, ja dus, tegenwoordig ja, komt overal. Mondiaal ja. programma, ja. ja. Mondiaal programma, mooi zeg. Ja, ja. De mondiale nachtzuster. Goed, ja. Martin, uh, ik ga weer even iets voor mezelf doen. Ja, weer een vraag opgelost. Nou, dat ja. die uh, met die spieren... Uh, ja, groot, uh, precies. Ja, ook een beetje een vreemde moeilijke vraag wel. Lijkt ja. Nou, nou ja. fijn Hoop dat je meedenkt. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, doei. doei. Jo, hoi, doei. Ja, Martin heeft het over uw vraag van Morio. Die wil graag weten of uh, donkere mensen sneller spieren kweken als ze uh, uh, aan fitness doen... Dan, uh, ja, lichtere mensen met een lichtere huidskleur. 0800-1121, als je een antwoord daarop weet. Um, nou, wilde ik eigenlijk straks het spel gaan doen. Dan moet ik even kijken of ik dat hier voor elkaar kan krijgen. Maar um, uh, daar ga ik me nog even in verdiepen. Uh, 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Kas. Kas? Ja, wat kan ik voor je zijn? Nou, uh, gewoon iemand uh, die uh, uh, mij te woord staat. Oh, nou, ik heb dat uh, ge geoha over dat uh, die naam van Apple gehoord. Yeah. Maar die Steve Jobs die was intelligent genoeg om te beseffen dat zo'n grote computer uh, best van alles kan. Ja. Yeah. Maar uh, dat het geen zin heeft als je niet een de toepassing kent. En de toepassing is in het Amerikaans Apple. Nee, ik bedoel applicatie. Application, en daar heeft hij oh. gewoon de afkorting van gebruikt, en dat was dus Apple. Oh! En wat, en wat meer is, de consequentie daarvan was dat toen hij besefte dat als je van de ene applicatie naar de andere over moest, dan werd hij in het begin een stapel gek van, moest je het ding min of meer stap zetten en een nieuwe schijf erin enzovoort, enzovoort. En toen heeft hij voor het eerst een computer gebruikt die meer applicaties tegelijkertijd kon doen. En dat heette dan More Applications Center. Oh. En dat was Mac. Ah. More Applications Center. Hè, is het echt allemaal zo technisch? Ja, dan kon je gewoon van de ene applicatie op de andere springen. Oh, en... ja, maar gewoon dat het, allemaal, dat, dat het niet zo is dat hij gewoon zo van appels hield... en dat het een mooie nou, nee. symbool was. En en, dat het... Apple is short for application... En dat en, die het allemaal bedacht bij de McDonald's. En, tegenwo en tegenwoordig <laughs> hebben ze het nog short voor application is app geworden. Oh. En dat is A met 2 ps En dat zijn alle toepassingen die je dan in de iPhone kunt gebruiken. Ja. Ja. Hé. Hey. Nou, ik heb nog een andere opmerking. Een andere, dat is dat ophouden met roken, dat is heel eenvoudig. Ik heb in 1962 mijn laatste sigaretten gehoogd, maar dan kocht ik een pakje sigaretten van 20. Ja. En dan haalde ik er één uit en liet ik het pakje pogelijk bij de, bij de sigarenhandelar liggen. Ja. En uh, als je dat een keer of tien gedaan had, dan... <laughs> <laughs> Dan beseft hij wel dat je nee, een sigaretten moest kopen. En die sigarhandelaar verslaafd, want die moest iedere keer al jouw sigaretten oproken. <laughs> ja, nee, ik denk dat hij je weggaf. Of dat hij het pakje verkocht had of er geen eenheid was. Dat weet ik niet. Hmm. Dat was toen nog wat. Maar ja, verder heb ik geen ander verhaal dan. Uh, sorry, maar mijn stem ligt er slecht bij. Nou, het valt reuze mee hoor, Kas. Als oh, je nou. dit niet gezegd had, was het me niet opgevallen. Maar nu denk ik inderdaad: hoe durf je te bellen? Ja, ik ben het met je eens. Nee hoor, dankjewel voor je bijdrage. Astrid, graag gedaan. Dag, nacht. De wijsheid en wel Oké, okay, Dag. Iemand die me de wijsheid uh, wenst. Dat is nog eens toepasselijk. Ja. ja, ondertussen ben ik op zoek naar het blauwe knopje. Want ik heb hier ergens in de studio zit een blauw knopje waarmee ik het smurfgeluid aan kan zetten. En dat ik heb het nog niet gevonden. Maar ik ga dan gewoon het smurfwoordenspel zonder smurfgeluid uh, spelen. Zeg, nu, waarschijnlijk zit je nu naar je radio te luisteren, denk je, waar heeft ze het over? Nou, in het kader van de, dat de smurven enorm terug zijn aan een comeback, speel ik tegenwoordig het smurfwoordenspel. Dat betekent dat je kunt bellen, je krijgt dan van mij drie vragen. En als je dan keurig in plaats van alle werkwoorden het werkwoord smurven gebruikt, en dan geldt dat niet voor de hulpwerkwoorden, maar alleen voor de gewone werkwoorden, dan uh, krijg je een prijs. Dus drie vragen beantwoorden en dan in staat zijn... om geen fouten te maken in het gebruik van het werkwoord smurven. Maar dus geen werkwoorden gebruiken, maar alleen uh, vormen van smurven. Denk je dat je er handig in bent? Ben je een beetje talig? Ben je in staat om te smurven in plaats van te praten? Dan uh, kun je nu smurven naar 0800-121. Dus 0800 om je op te smurven voor het smurf -orderspel. Uh, eens even kijken, Bart. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik ben te smurfen. Ja, een heel, een heel klein. Uh, heel kleine aanvulling op het, uh, het lopen van de Beatles. Ja. Uh, dat is namelijk uh, niet een uh, appel met een hapje eruit. Nou, de Beatles hebben, nee. uh, hebben Apple ontwikkeld. omdat ze op een gegeven moment zo baalden van hun oude platenmaatschappij. Ze wilden gewoon. Het is, het is ook niet echt een platenmaatschappij, maar meer een uitgeverij. Ja. En wat er dus gebeurde met die apples, die, het was een label. Apple was oorspronkelijk een label, eigenlijk bedacht door George Harrison. En op de a-kant van de plaatjes, zeker uh, vanaf Let It be, in ieder geval de eerste was Abbey Road. Uh, de voorkant, de a-kant, dat was echt een appel, zeg maar de, de afbeelding van een appel, zoals je die ziet. Ja. En als je die plaat omdraaide, de b-kant, dan was het de andere helft van die appel. Alsof je toen doormidden was gesneden, ah, Dus dan zag je zeg maar, het, klokhuis, het klokhuis, de witte zitten, kant ja. van, de, van de appel. En... De, nou ja, Abbey Road is daar nog op uitgekomen. Toen gingen de Beatles uit elkaar. Toen, he, toen hebben nog een paar mensen. John Lennon die heeft nog een paar op dat label uitgebracht. En George Harrison. Paul McCartney dacht ik niet. Nou, Ringo Starr die heeft ook nog een paar singletjes uh, mm. erop uitgebracht. Toen is het een beetje uit elkaar gevallen. Toen heeft George Harrison die maatschappij overgenomen. Dat is nog een heel drama financieel geworden. En daar zijn onder andere de eerste Monty Python's enzovoort ook op uitgekomen. Vandaar dat het niet alleen maar een platenmaatschappij was. Nee, precies. Maar dus er, er kwam meer uit op Apple. Ah, Oké, okay. maar allemaal zonder dat hapje eruit... Ja, dat was dus aan de ene kant zag je gewoon de voorkant van een ja. appel. Alsof je hem door midden had gesneden. Als je een en appel het... door midden snijdt, dan heb je dus... Ja, je ziet op de voorkant, zie je, het was het groen. En als je de plaat omdraaide, de B-kant, dat was dan... Dan uh, zag je de, de andere kant, de andere helft En de van hele de toestand om de rechten van Apple met Apple samen, dat... Um... Ja, dat is waarschijnlijk later gekomen, die naam enzovoort. Dat heb ik verder niet heel erg meer gevolgd allemaal. Oh, okay. Maar daar dat zijn inderdaad, zeker ook met George, hebben ze allerlei rechtszaken over geweest... Dus ja, George zelf heeft dat verder niet meer uh, echt meegemaakt, geloof ik. Oké. Okay. Nou, ik heb de Beatles al gedraaid, maar ik heb een ander appelplaatje klaarstaan. Oh, oké. Okay. En ik trouwens nog wat over appels. Als ja. je er te veel van eet, ga je ook dood. Dus ja. als je twee kilo appels eet op een dag, dan... Uh... Dus en dan is... wil ik nog heel kort iets zeggen over Alan ja. Turing. Ja. Uh, die heeft aan dat de, uh, wel degelijk iets met computers te maken, want hij is een van de eerste ontwikkelaars geweest van, uh, van computertaal. Oh, weer met en die dus... codes, ja. Ja, je hebt ook namelijk de Alan Turing of de Turing test is daar onder andere uit voortgekomen. Daar kunnen mensen ook op googelen. Ja, wat is het was, dan, de Turing test? Nou, dat was eigenlijk een, een soort testmethode om, uh, om te kijken of uh, nou er zat een proefpersoon zeg maar aan de andere kant van de computer. Ja. En um, aan de andere kant was zeg maar een soort automatisch gegenereerd uh, zeg maar, antwoorden uh, of, of een vraag of een antwoord. En er zat, daarnaast zat een echte persoon. En dan moesten ze de proefpersoon bepalen of het antwoord gegeven werd door de echte persoon. Of door de zogenaamde computer dan. Leuk. Ja, dat was dus... Uh, ja, en hij is inderdaad oh. gestorven omdat hij dus niet geaccepteerd werd uh, als homo. En inderdaad door een hapje uit een, uh... dat, een weet dat weet ik ook niet. Dat oh. was een detail wat ik ook niet wist hoor. Dus oh. dat, uh, dat neem ik graag van die persoon aan. Nou, laten we dat doen. Dankjewel. Oké, okay, hoi hoi. Dit is een uh, heel mooi liedje. Het is van Ed Harcourt en het heet Apple of My Eye. love my eye van Ed Harcourt. En ik zoek nog een deelnemer voor het smurfwoordenspel. Dus uh, smurf je het aan om mee te smurfen... door middel van uh, het smurfen van uh, drie vragen... en dan zonder een uh, werkwoordsvorm te smurfen... maar allemaal vervoegingen van het werkwoord smurfen. Dan uh, smurf je nu even naar 0800-1121... Ik kan nu al niet wachten. Als je het aandurft, hè? Want het is nog best een pittige opdracht. Maar als jij denkt: van, nou, ik kan dat wel, ik wil een prijsje smurven. 0800-1121. En het zou ook fijn zijn als je belt. als je een antwoord weet op de vraag die nog open staat van Morio. Of het nou waar is dat mensen met een donkere huidskleur. sneller spieren ontwikkelen. als ze bijvoorbeeld gaan fitnessen. dan mensen met een lichtere huidskleur. 0800-1121. Anneke, goeienacht. Ja, goedemorgen. Hallo. Hi. Hoi. Hoe is nou, het gaat. Met jou dan? Nou, met mij gaat het helemaal niet goed. Omdat je, omdat je niks meer mag... Als ik de, die vorige, uh, van zo straks hoor... Dat je dus praktisch niks meer mag eten... Dan dat alles vergif is. Verschrikkelijk, hè? Geen melk meer nou, drinken? Nee. Nou, nee. ik drink dus wel uh, vrij veel melk. Want er zit calcium in. En dat is wel weer goed voor, de, uh, voor het bottomkalking. Oh, oké. Okay. Ja, dat zeggen ze. Maar ja, uh, ja. wat maar ja, is nou ja, waar? Ja. ja, dat is een ander spelletje. Nou ja. ja. Maar goed, uh, ik heb even een uh, uh, paar leuke dingen en even een, uh, voordat ik de echte vraag stel, oh. die, van die uh, kattenkwaad. Ja. Yeah. Ik heb het ook in het eten, eten moeilijke, moeilijke woord, yeah. ik... Uh, het nou ja, moeilijke er woordenboek. Een, ja, daar zijn mijn van en een dikke boek van. In geen van beide boeken stond het. Oh. Toen heb ik het in het gewone, normale woordenboek opgezocht en daar stond gewoon dat het voor uh, uh, jongens spreken is. Ja. Ik wou er helemaal niet waar het ergens vandaan komt. Dat van Die die kat, katten in, in de pet dopen, dat vond ik helemaal nog op verhaal. Nou, daar lig je toch even wakker van, hè? Nou, dan heb ik, uh, ja. het eerste leuke ding is, ik heb op het moment geen één egel, maar twee egels. Ach, echt? Heeft hij een vriendje ja. erbij? Nou, ik denk wel, ik heb hem dus half, mei is hij, uh, is hij uit zelf uit de schuur uh, gelopen. Ja. En ik, hij komt dus geregeld uh, eten Terug. halen... Want Eerst had ik gewoon kattenvoer, maar dat met de katten op. Dus ik heb oh. echt bij jullie in de buurt, in IJsselmuiden, heb ik echt egelvoer gehaald. Ach, dat bij het ik... egelopvangcentrum, ja. Nou ja, gewoon bij wij, waar je dus, ik was met de buurman die moest voer hebben voor de vogels. Ja. En toen zag ik toevallig egelvoer staan. Nou. Nou, en vanavond, eh, ik, ik denk, ik moet nog een schatje met uh, voer buiten zetten. En ik kom er buiten te beweging, wat onder het raam, ik denk, gek, er zitten er twee. ja. Dus het kan een mannetje en een vrouwtje wezen. Het kunnen ook twee mannetjes of twee vrouwtjes wezen. Ik weet het niet. Maar dat merk ik ver, verder vanzelf wel. Als er vandaag een man egel met jonkies eraan komt. Dan Ach. weet ik dat een van de twee voor vrouwtje was. Zou dat nou toch niet prachtig zijn? Ja, het zou hartstikke leuk wezen. Hoeveel egeltjes ah, zouden ze krijgen in één worp? Nou, ze kunnen dus. Uh, een een egelvrouwtje een egel heeft tien uh, tepels. Dus ze kunnen. Als... Tien uh, egeltjes krijgen, maar meestal is het tussen, vanaf twee tot zes. Maar als je toch moet bevallen van tien egeltjes, dat lijkt me een hele pijnlijke toestand. Ja, nou ja, die, uh, die, die uh, jonkies die hebben nog geen stekels. Hè. Dat, uh, die, die beginnen eigenlijk een paar uur na de geboorte, beginnen die dus naar buiten te komen. Worden die ongestekeld geboren, ja? Ja, ongeveer wel. Ja, ze zitten wel breed in het onder het veld. Want als ze een paar uur oud zijn, dan komen ze dus, dan dan beginnen ze dus te groeien. Dan worden ze prikkelbaar. Ja. ja, ja. Hè, dat je dat ook allemaal weet, Anneke. Nou, dat heb ik toevallig van, dat heb ik dus daar ook in die in, in, in dat centrum ik gevraagd. Heb ik gevraagd of ze ook iets van egels wisten. Nou, en toen heb ik een, een, een gekregen. Ja. ja, een soort boekwerk van met negen, van negen bladzijden met van alles erin waar ze op een duim komen. Hoe ze, uh, hoe ze de winterslaap doorbrengen en al dat soort dingen meer. Een egel dus vandaar ik, dan, Ja, Vandaar dat ik dus dat ook weet. Leuk dat ze dat ook ja. daar hebben liggen, zo'n gebruiksaanwijzing. Nou, ik heb gewoon zo op de computer nagekeken. En toen dus, heeft hij dus allemaal die bladzijden uh, gevakt. Uh, ja, dat, nou, dat is een goede winkel, zeg. Het is een uh, wijn waar, waar je dus allerlei voer kunt kopen ja. voor, voor de beesten. Nou, dat ik is vind het een stukje Egelservers vind ik ja. het. Ik wist niet dat het bestond. Nou, ja. goed. En, wat de tweede je was, ja. en de tweede was. Weet je nog dat ik een tijdje geleden over die rode sarafaan had? Ja. Hou op ja. schijt uit, ja. Ja, nou, en uh, ik ben nog eens weer gaan kijken overal. En dan blijkt het ook niet alleen een braadskleed, maar ook nog een, een, uh, een lijk. Ja, maar dat had je zijn. al verteld, Anneke. Oh. Daar ja, had dan je dan dan al je, over gebeld. Uh, uh, uh, oh ja. Dan, ja, dan weet je nog niet het laatste van, van de rode saravan. We twee weken geleden moest ik trakteren en dan mag je altijd een liter uitzoeken... Ja, dat werd eh, heeft de koffie dus in dit geval de rode sarafane. toen zegt ons dirigent, die zegt... Hij zegt, nou, voor een paar weken terug kon ik s'nachts niet slapen. Ik zet de radio aan, op Radio 1. Zegt, en er was iemand die het over de rode sarafane had. Die zei, volgens mij was jij dat. Ah, wat ik zeg, leuk. Je, ik zeg, hoe weet je dat? Nou, is dat de eerste wat kindertje stond? Ja, die is zegt, vrij ik... herkenbaar, Anneke. Ja, en ten tweede hij zegt was het iemand die Anneke heette dus. Dat, nou, dat dus... is ook een aanwijzing dat jij het geweest kon zijn. Ja. Ja, ja. ja, ja. Nou, maar nou, maar nou, mijn, mijn vraag. Ja. Uh, we hebben een kennis gehad die is nog net overleden, en oh. die was lastig. Wat was en die? die? Last, lastig. Lastig. Ik dacht lastig. Nee, lastig. Ja. En, -S -S -E en die lachte dus ook. En die lachte dus ook boten onder water. Ja, hoe is deed hij mijn, dat? Ja, en is mijn vraag, hoe kan het vuur... Ik zeg maar, dat gebeurt meestal hè, dat er vuur bij komt. Hoe kan het vuur onder water blijven branden? Ja, ik vind het een goede vraag, Anneke. Dus dat was mijn vraag ja. en voor de rest heb ik niks meer. Nou, dat is genoeg, hoor. Ja, hè? Ja. Doe je er goed aan de egel? Ja, als ik ze zie, zou ik het goed doen aan de egel. Ach, ja. aan de egels, ja. Oh, wat heerlijk. Ja, ik vind het zo leuk. Als de babyegels komen, dan bel je. Ja, dan, dan laat ik het wel even weer horen. Oké, okay. okay. dan ga ik. Oké, dan ook nog gecondoleerd met het overlijden van je schoolvader, moeder. O, oh, schoonmoeder? Ja. <laughs> Om, nou ja, ik meen dat ik vader verstomst gebracht. Nee, ja, ik meen dat ik het wel goed gezegd heb. Nee hoor, Anneke, dank je wel. Ja, en dan weer tot de uh, volgende keer. Ja, tot de ik, volgende met of, keer. Met, met of zonder eer. Ja, precies. Ja. En de groeten ja. aan de dirigent. Ik zal het doen, ja. Oké, okay, dag. Nee. Doeg. Doeg. 0800 1121. sikko goedenacht. Goeiedag, even mijn radio uitzetten. Ja, het eh, zou toch eh, verschrikkelijk doch. zijn als iedereen dat zei. Nou, nee hoor. Moet je nee. luisteren. Ik heb ja. een vraag. Ja. In plaats van een antwoord. Meestal heb ik antwoord. Nu heb ik een keer een vraag. Ja, ja ik heb nog maar twintig minuten, maar ik ga dus ja, me best doen voor uh, je zeker. Ja. Als een stripverhaal is, bijvoorbeeld Asterix. Ja. Dan heb je aan het eind een enorme Zwelgpartij. Zwelgepartij? Eetpartij. Ach, ja, bij de Asterix. Ja, ja bijvoorbeeld. Dan maar eten je ze de Dan nooit naar de wc gaan. Hoe zit dat? Ja, dat In gebeurt... In een enkel stripverhaal zie je mensen naar de wc gaan of naar het wc-hokje lopen. Nee, maar dat komt omdat uh, stripfiguren... Die hebben een heel andere stofwisseling. Ja, dan nou geef jij het antwoord, maar dat was natuurlijk niet ja, de bedoeling, hè? maar dat is... Sikko, ik weet gewoon... Ik heb een hoop stripfiguren in mijn omgeving. Ik weet dat toevallig. Maar nou ja, goed, dan is de vraag meteen beantwoorden. Dus ja. Nou, maar. maar ja, zou jij een stripverhaal willen lezen... waarin ze de hele tijd naar de WC zeggen? Weet je, midden in de verhaallijn zeggen... Ja, maar nu moet ik even plassen. Nou, dan ga je toch naar zo'n hokje met een hartje erop. Ja. Ja, nou ja, als er gegeten wordt, dan moet er misschien ook eventjes... ja ja zal bij mij liggen. Ik, bedoel, uh, ik dus weet niet of ik... er nog een striptekenaar belt tussen nu en zes uh, uur. Maar je weet het nooit. Nee, ik mag het hopen. Ja. Maar goed, ik, ik sta binnenkort nou, binnenkort, ik sta er een half uurtje op. <laughs> en dan keur ik naar de bus en dan ga ik naar mijn werk. Ja, dat moet ook gebeuren. En nou, dan ga nu? ik over een half uurtje ga ik naar huis en dan ga ik in zus en Whiskers kijken of ze dan echt nooit naar het toilet gaan. Echt niet, dat doen ze niet. Nou, ik, ik denk dan, weer... Lambiek dat die. Uh... Nou, die zie ik er vooraan dat hij het wel eens zou doen in de strip, ja. Dat denk ik ook. Ja. Nou, ik zoek het dus, voor je op, Sikko. Althans, Belcampo heeft er een keer iets over geschreven, hè? Gelukkig. En Belcampo ken je toch? Ja. Nou, die heeft het over geschreven in het grote gebeuren. Ja. En dit is de ondergang van reizen. Ken je dat verhaal? Um, ik uh, kan me vaag iets herinneren. Dan gaat uh, de hoofdpersoon, dat is ja. hij dan zelf, ja. naar de wc omdat hij bang is dat hij naar de hel gevoerd wordt. Ja. En dan zitten er drie engelen op het bankje voor die wc. Ja. En die zitten te treuren dat ze wel campo niet kunnen vinden. <laughs> want hij moet mee naar de hemel. Ja. En dan gooit hij die deur open, en zegt hij, hier is die. En waar komt jouw fascinatie voor wc-scènes vandaan? Dat gaat het helemaal niet om. Het gaat om het feit dat je dus wel ziet gebeuren dat ze eten. Ja. Maar het toiletgebeuren zie je niet. Ja. Ik heb maar mag ik keer... misschien bepalen waar het om gaat? Nou ja, jij mag het zeggen. Maar, want waar, van waar jouw interesse in wc-scènes? Ja, uh, dat is geen interesse. Het, is gewoon, uh, het valt je gewoon op? Ja, precies. Ah, ik heb okay. wel eens verteld in een schoolklas, dat is nog een hele poos terug, hoe het op de VOC-schepen ging. Oh. Nou, ik moest een teiltje erbij halen om een van de meisjes te voorkomen dat ze op de tafel ging kotsen. Oh? Ja. En toen heeft ze uiteindelijk in de teiltje gekotst? Ja. En hoe ging het dan op de VOC-schepen? Wacht even hoor, want dan pak ik even een tijltje erbij. Ja? Ja, je billen over weer poepen en dan pak je het allemansend. En dan veegt hij je gat weer af en het allemansent hinkt in het water. Dus een bos uitgeplozen touw. Eeuw. En dat deed de volgende dus weer met hetzelfde bos touw. Ah, jacke al. Bah. Toen ik Cheryl, heette ze echt, over de nek. <laughs> Charles? Cheryl. Cheryl. Ja, dat was, dat was haar naam. Cheryl, Cheryl kon het niet hendelen. Nee, en de rest lag natuurlijk blazend wat lachen. Ja. Dat was een groep 7. Dat, nou, dat, dat kun je wel hebben. Dat is ja. dan uh, natuurlijk vol respect voor, die, voor de rest. Nou ja, ik denk dat die strip, stripverhaalmakers ook denken: we moeten de, de meisjes zoals Cheryl niet af, uh, afschrikken. Ja, misschien, ik weet het niet. Ja. Ik weet het echt niet. Maar nou. Goed. Die heb nog 20 minuten en ik heb nog 20 minuten om, om mijn laatste uiltje te knappen. En dan sta ik op. En dan ga ik even onder de douche. En dan ga ik naar mijn werk lopen. Oké, okay, nou knap, ze Sikko. Dank je. Dag. Dag, dag. Um, even kijken of ik het smurvenmuziekje muziekje heb. Ja, eens even kijken hoor. Dat laat ik in de computer staan. Even belangrijk dat ik het spel even goed voorbereid. Ik ga zo het smurven worden spel spelen. Even kijken of ik het bijbehorende. Zoals we dat noemen, smurfend bedje wel paraat, Precies, het is tijd voor het smurfordenspel op Radio 1, dames en heren. Dus zet de radio wat harder. En mocht je toevallig een witte muts in de buurt hebben... zet hem op en luister naar Hicham. Hicham? Hichem? Ja, het is Hichem. Sorry, Hichem. Hicham. Hichem. Je schrijft Hichem met CA. Ja, dus ja. het is net zoals van Chocola. Ja, Hishem. <laughs> dat doe ik heel goed. Hishem, uh, hoe zit het met jouw Smurfs? Ja, het gaat wel, ja. Ja? Ik ja, denk ik, wel, ja ik, ik, heb me, ik heb me niet of een beetje voorbereid door naar de 3D Smurfenfilm te kijken, maar... En, maar... Maar die is nog... Dat kan niet. De 3D ja, Smurfenfilm wordt nog opgenomen op dit moment. Nee hoor, in Amerika niet. In Amerika is die al uit. In het Europa hey. wordt die nog... Is die al uit, ja? Oh, ja, ja, ja, ja, Want ze hadden een twee, twee, drie weken geleden... waren ze nog hele dorpjes blauw aan het smurfen... omdat er een film opgenomen moest worden. Ja, in Nederland moeten ze dat natuurlijk... naar Nederlandse maatstaven aanpassen. Het moet allemaal wat <laughs> kleiner. En, de uh... Nederlandse scènes moeten er nog in geknipt worden. Nou ja, wat Precies. een onzin allemaal. Maar goed. Maar het voor de spel. Je hebt de film gezien. Is het een leuke film? Het is een leuke film, ja. Oh, het is verleuken. echt uh, de moeite waard om er naartoe te gaan. En je zou bijna zeggen dat het uh, volwassen is geworden. Ah, de smurfen zijn groot geworden. Nou, het smurfwoordenspeld is heel eenvoudig. Ik stel jou drie vragen en jij uh, beantwoord die drie vragen zonder werkwoorden te gebruiken. Maar werkwoordsvormen van het woord smurfen. Je mag uh, de hulpwerkwoorden zoals uh, kunnen, zullen en gaan en worden, mag je af en toe gebruiken. En verder ben ik sowieso niet zo streng. Oké. Okay. Dus, uh, maar als je echt een, gewoon een uh, volwaardig werkwoord niet goed gebruikt... dan gaat de prijs aan je neus voorbij. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Hishem, ben je er klaar voor? Ja hoor. Oké, okay, dan zet ik je smurvengevoel hierbij aan. En mm. uh, ben je, ja, je bent er klaar voor hè, Hishem? Ja, mijn smurvenhoed het Ja, precies. Dat klinkt nog veel beter. Mijn eerste vraag aan jou is... Wat ga je vandaag doen, Hishem Smurf? Ik ga vandaag uh, naar het uh, smurfen uh, <lacht> en daar ga ik een heerlijk uh, bakje koffie smurfen <lacht> en als ik dat eenmaal uh, gesmurfd heb, dan uh, zal ik even kijken voor een uh, lekkere appeltaart om op te smurfen um... en dan ben ik klaar en dan Maar ik naar, uh, naar weg. Maar, Hishem... Ja, ik, ik applaudisseer gewoon voor het gevoel... omdat ik trots op je ben dat je het probeert. Maar in de eerste zin zei je al... ik ga zonder dat er nog een werkwoord achteraan kwam... en daarmee is het geen hulpwerkwoord, maar gewoon een werkwoord. En in de, ongeveer de vierde zin zei je dat je iets ging kijken. Dat had natuurlijk ook smurfen moeten zijn. Zullen we gewoon voor de eer nog eventjes... Dat ik, nog even, ik ga nog even door, gewoon omdat ik het zelf zo'n leuk spelletje vind... Um, wat, uh, uh, wat was je laatste droom, Yishem Smurf? Mijn laatste droom. Ja. Niet, niet, niet een een klein beetje. <tied> <tied> je stem is een ietsiepitsie vervormd, maar je hoort er bijna niks van. Oké. Okay. <tied> <tied> nou, Yishem, ik hoor het al. Dit is echt. Uh, het, het is geen prijs waard. Nee, nee. Maar je hebt het leuk geprobeerd. Hartstikke bedankt. En tot de volgende keer. Hoi. Doeg. Hoi. Tot zover het Smurf voor de, voor de spel. Ja, ik, ik ga het nog even uitontwikkelen. Ik blijf het gewoon nog even proberen de komende weken. Als je, je op wil geven, dan kun je van smurfen naar nachtzuster. Apenstaartje, onder op max.nl. En dan uh, kan ik je misschien een van de komende weken bellen voor het Smurf voor de spel. Rob, goedenacht. Goedemorgen. Hallo. Uh, even nog over die sigaretten waar een heel uitgebreid verhaal van uitgebreid is geworden. Ja. <laughs> van 10 sigaretten. Ja. Kijk, ik hoor een heel verhaal, van het ene verhaal naar het andere verhaal. Ja. Maar die zijn nog te koop, maar dat is dan geen merk van een Amerikaanse sigaretten, maar dat zijn Indische sigaretten. Ja. Dat, zitten, dat heet Chinke of kruidnagel, ik weet je ja. of je er wel van gehoord hebt. Ja. En uh, die die zitten nog wel in een bakje. Zit er nog wel. Maar zijn dat ook sigaretten die anders zijn van samenstelling? Nou, er zit, er zit, er zit er kruidnagel door. Hè? Dat noemen ze kretek. Ja. Als je gaat naar de winkel en zegt, ik wil pak een pakje kretek. Of, uh, dan kan je het kopen. Dat zit kruidnagel. Ik maakte ze vroeger zelf. Die draaide ik en een deed ik kruidnagel in. En dan maak je zo'n mooi toetje, zo'n spiraatje. En dan vroegen ze wat rook je. En dachten ze het allemaal dat het hartslag was. Dan je allemaal begint Dus uh, dan verkoop je zo'n hartstikke Je <laughs> slimmering. Maar uh, je, je, kan ze, je kan ze gewoon uh, kopen. Denk ik. Maar vond je het lekker met kruidnagel erin? Ja, want anders ja, maakte hij het niet smaak, natuurlijk. Het zit een menthol smaakachtig ietsje Tramp. Ja. Dat is wel lekker. Ja, en dat rookt ook lekker. Oké, okay. en nu rook je ze niet meer? Ik, uh, ik rook helemaal niet meer. Goed zo, Rob. Maar ik heb nog een aanvulling van. Uh, dat moet jij toch wel weten, oh. uh, dat Eva geen appel had. Maar een vrucht. Een vrucht, maar dat moet jij weten met drie dominee-fabrieken in Kampen. Hè? Ja, maar de, de, de, ik bedoel, het is maar een, ik, je kunt zeggen wat je wil, maar er komt nogal een appel voorbij in de Bijbelverhalen. Een appel? Waar, waar dan? In? Nou, in het verhaal van Adam en Eva, ik bedoel, in, in de Bijbel staat een vrucht. Juist. Maar als je toch een beetje alle verhalen eromheen voelt, dan wordt dat toch meestal een appel. Nee, nee, nee. Het zijn elektruchtelektus. Ja, ja, ja, ja. En dat is niet een af. Net ja. zo goed als Jonas niet in een walvis opgegeten, want die hebben een heel klein keeltje. Zit Jonas niet ook... in een walvis? Nee, natuurlijk niet, want die eet plankton. Ja, waar zat die dan in? In een haai? Nee, in een hele grote vis. Toen had je hele grote vissen. Daar nog. Hele grote... Waar een, waar, waar een mens in, in, in komt, maar dat, die zijn al uit, uitgestorven ook, dan ook. Groter dan een walvis. is een hele grote vis is, wat geen walvis. Maar de, het liedje nee. moet dus eigenlijk zijn, Jonas, in de grote vis. Ja, ik kan mijn schelen wat je ziet, maar ik wil graag even dat het niet een walvis is. Maar er wordt zo vaak menselijk denken aan toegevoegd. Ja. Hè? Als je logica of als je een beetje biologie hebt, dan ja. weet je dat een, een walvis plankton heet. Ja. Dus, uh, maar ja, als je biologie gehad en... hebt, dan weet je ook dat Jezus niet over het water kon lopen. Ja, hij kon alles. Ja, Waarom, precies. Zou je dat niet kunnen? Waarom zou hij dat niet kunnen? zou hij dat met vijf zintuigen dat niet kunnen bewerken. Ja, nou, nee, maar Rob, nu, nu meet je natuurlijk met twee maten. Je zegt, Jezus kon wel over water, Mozes kon wel de Rode Zee in, uh, uh, scheiden. Ja, dat is allemaal gebeurd. Maar, maar jou... opeten door een walvis, dat kan niet. Misschien was dit toevallig een walvis dat, dat zonder dat... huig. Er waren geen. Nee, dat kan helemaal niet. Maar dat maken mensen ervan. Die maken een walvis. Omdat het in de vroegere tijden. Ja, er werd uh, de, de, de kinderlijk gemaakt. Maar dat uh, was helemaal niet zo. En ook net zo goed met die appel die was. Een beetje vereenvoudigd. Er waren heel andere vrucht... Als, als wat toen was. Zo. Dus, ja, dus andere was, vissen, andere vrucht? Ja, dat waren vroeger. Had je, zelfs dat je zei... Er, dat er wel, een, wel dingen met een, een staart had als een weversboom. Nou, ja, dat moet een dinosaurus of zoiets geweest zijn. He, een staart als een weversboom. Nou ja, en uh, er waren veel andere wezens waren er. Yeah. Er waren ook reuzen. David heeft nog altijd met reuzen geknopt. Nou, die waren drie meter hoog. En, uh, maar die hebben bestaan. Maar ja, in ons denken he, hebben we dat weggeloosd. En zo. Maar, het was de, maar die appel, dat kan dan weer niet? Nee, er was gewoon, er staat nergens een appel in. Voor mij mag het wel, maar ik bedoel, staat er niet. Oké. Okay. De, de brug van de bomen. Uh, maar ja, heel wat maken er een appel van. Dat hebben ze in kinderbijbeltje en, uh, en, en, en weet ik veel. En, en, en Ze hebben het helemaal verbouwd tot iets kinderlijks. Hm, ja, vereenvoudigd. Dit? Nou, nee, dat weet ik niet. Hmm. Maar Jezus liep over het water. Moet hij weten waar hij over was? Hij kon het. Dus ja, is voor God iets onmogelijk? Helemaal niet. Hmm. Dus wat, wat zullen wij ons daarmee bemoeien? Nee maar is. Rob, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar jij zegt het is voor God iets onmogelijk. Nee, maar een walvis, do uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Jonas doorslikken is voor de walvis onmogelijk. Nee, dat was in de natuur niet, dat werkte niet. Goed. Nou. Dat werkte gewoon niet, dus ja, maar er staat nergens een walvis, maar dan, ik zei, ja, dat maken wij dat wat er dan dan maar weer van. Ja, een grote vis. Ja, een grote vis, hele grote man. dan. Ik, uh, ik, ik onthoud het. Nou, je mag je ook niet onthouden. Nou, het is het nou, ook weer niet. nou, ik denk dat ik het nu niet meer vergeet. Oké, okay, nou, dan niet meer vergeten. Dankjewel. En over en en of de, Isaac niet als kindje, dat heb ik ook wel eens gezegd... maar Isaac was 31 jaar of 33. Eerlijk, waar? Ja. Maar dat er was wordt wel... altijd getekend in kinderbijbels als kinderoffer aan nou, God. De, de heer ha haat kinderoffers, dus zou hij dan... Abraham zegt, nou je moet je kinderen maar hebben. Isaac was 33 jaar. Ja, maar als Isaac 33 was, was het, nog steeds een, was het nog steeds het kind van Abraham? Ja, natuurlijk, maar niet een klein kindje die ze willen steken in kinderbij. Nee, dat is erger. Ja, dat, maar dat is een misvatting allemaal. Ja, er zijn ja. er zoveel. Ik denk dat wij maar een Bijbelclubje moeten beginnen. Nee, alsjeblieft. Wacht, <laughs> dan loopt iedereen weg als ik denk je gaat vertellen. Dan oh. klap ik met je een beetje oren? Dan denk je, oh, denk, hè? Nou, dan ga ik gauw ophangen. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Rob. Oké. Okay, Dag. Leen. Alsjeblieft, goedemorgen. Goedemorgen, Leen. Ja, we gaan nog even de bevestiging hebben van de troep? Ja. Nou, volgens uh, de Google ja. is het dus een. Het heeft betrekking op een kleine afdeling soldaten, kleiner dan een bataljon of eskadron. Zo staat het omschreven. Ja. De een... troep heeft in dit geval dus de verzamelnaam van een bepaalde soort. Dat kan maar dieren en in dit geval zijn het soldaten. En dat kan dus prima van het Latijnse troppers komen. Dat zou eventueel wel kunnen. Ja, <laughs> Je durf ik durf geen nee te zeggen. Nee, nee, want ik weet het niet. Nee, maar volgens mij hebben we dat inderdaad goed uitgelegd gekregen door Tom. Dus dan zijn we nu volgens mij helemaal rond... De ik enige het wel, wat ja. ik nu, waar ik geen antwoord op gekregen heb, is de vraag of uh, donkere mensen sneller groeien als ze uh, fitness doen. Meer spieren krijgen dan uh, mensen met een lichtere huidskleur. Maar verder hebben we het mooi allemaal afgerond dan uh, deze ik uitzending. Wel. Ja, nou, ja, en daar heb ik geen antwoord op als zit op de die spieren... Echt niet, <lacht> Leen? Kan je niet ja, even overgeten. wat verzinnen? Ja, ja. Misschien dat ze in een klimaat zitten dat het harder groeit, als ze een antwoord wil hebben. Ja, maar nu iets uit de duimzuigen kan ik natuurlijk zelf ook wel. Ja, dus, nee, uh, nee, ik, heb, ik heb er verder geen antwoord voor past. Nee, maar dankjewel Leen dat je er nog eventjes, uh, eventjes was. Want ik heb ook heel veel mailtjes gekregen nog over, uh, over de troepen. En uh, mijn interpretatie van dat het een rommeltje was bij de soldaten, die uh, kunnen we gevoegelijk wegstrepen. Want dat was natuurlijk ja. niet zo. Ik denk het niet, nee. Nee, nou. nee. nee, het gaat zo over die verzamelnaam. Ja. Nou, uh... en, dan, en dan een bepaalde soort. Ja, precies. Nou, dan is dat in ieder geval uh, helemaal verduidelijk. Dankjewel. Graag gedaan. Oké. Okay. Hartelijk dag. dag. Ik ben ondertussen even aan het zoeken, want ik heb wel een, uh, een mailtje nog gekregen van iemand over, over dat uh, verhaal van de mensen die... Um... Uh, mensen met een donkere huidskleur die sneller groeiden van het sporten dan uh, mensen met een lichtere huidskleur. Maar het is natuurlijk net als ik daar nog even mee af wil ronden, kan ik het niet terugvinden. Dus ik spiek nog heel even in de chat of ik daar het bericht terug kan vinden. Nee, ook uh, daar kan ik het zo snel niet terugvinden. Hier misschien nog. Nee. Nou, dat is jammer, want dat was de enige vraag die nog open stond. Nou, in dat geval uh, ga ik gewoon nog maar weer eens een keertje het uh, mailadres noemen: nachtsusterapenstaatjeomrobmax.nl. Dan probeer ik daar volgende week nog even op terug te komen met die uitleg. En dat nummer, dat, of dat nummer, dat mailadres kun je ook gebruiken als je volgende week mee wil smurven aan het smurfwoordenspel. Dan nou, was dit de uitzending van Nachtzuster van vannacht. Ik uh, hoop van harte dat je er volgende week weer bent. En tot dan. Dag!